zes uur. Nederland slipt dicht, kopt de Telegraaf vanochtend al. Met de toerismecijfers van deze ochtend is het wachten op de terugkeer van de leus vol is vol. Winfried Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Ja, ons land is nogal populair. Grootste groei van het aantal toeristen in ons land in ruim tien jaar. En daar hoort u natuurlijk zometeen meer over in het NWS Radio 1-journaal. Het is 4 april 2017, de dag dat Martin Luther King... 18 moet ik zeggen trouwens. Jaartje verschil, maakt niet uit. Wel 50 jaar geleden uh, werd hij vermoord, Martin Luther King. Daar staan we ook bij stil deze ochtend. We ruimen ook nog een zeemijn. We spreken met de Zwijnensociëteit en een natuurlijk het laatste nieuws. Het overzicht daarvan krijgt u van Elisabeth Stijns. Goedemorgen. Goedemorgen.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 En in de kwartfinales van de Champions League zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld. Juventus verloor op eigen veld met 3-0 van Real Madrid. En Sevilla ging thuis met 2-1 onderuit tegen Bayern München. De returns zijn volgende week. Het weer het is wisselvallig. Later vanochtend buien, mogelijk met hagel of onweer. Tussendoor kan de zon zich even laten zien. En het wordt 13 tot 16 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Nou, het is allemaal net nog een tandje erger geworden. De rel tussen Rusland en Groot-Brittannië rond de gifgasaanslag op de voormalige spion Skripal. Tegenover Sky News heeft het hoofd van een gerenommeerd Brits defensielaboratorium bevestigd dat het gifgas, waarmee Skripal doodziek is gemaakt, Novichok was. Dat is een levensgevaarlijke stof die niet zomaar iedereen kan produceren. Maar deze hoofdonderzoeker geeft ook toe dat hij niet kan bewijzen dat het gif uit Rusland kwam. So to be clear, you're not able at Porton Down to say where it is from. At this stage, with the work that we've done thus far, we've been able to establish that it's Novichok or from that family. Um, we are continuing to work. Te helpen te provide additional information that might help us get closer to, you know, the, the question that you asked, but but we haven't yet been able to do that. Ja, het is Novichok, zegt hij dus. Uh, we moeten nog blijven zoeken naar de oorsprong daarvan, want dat kunnen we tot nu toe nog niet vaststellen. Dat zegt dus die hoofdonderzoeker van dat uh, bureau daar in Engeland. David Jan Godfra in Moskou. Um, dat is nogal wat. Als je bedenkt dat Londen en uh, tientallen andere regeringen... massaal Russische diplomaten hebben uitgezet. Hè? want deze informatie van de Brits Defensielab komt Rusland wel goed uit, denk ik. Ja, dat kun je wel zeggen. Dit past helemaal in het, in het straatje van, van Moskou. Het komt zelfs zo goed uit dat president Poetin gisteravond... voor het eerst persoonlijk in het openbaar op die Skripal-zaak heeft gereageerd. Hm. Net tot nu toe heeft hij dat steeds aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgelaten. En dat Novichok, zei Poetin, kan zeker in twintig landen geproduceerd worden. En hij vertelde erbij dat, dat het hem heeft verbijsterd... hoe sneller, wat hij noemde, een anti-Russische campagne is gelanceerd... na de aanslag op Skripal en zijn dochter. En uh, de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov... die nam maar vast een voorschot op wat de Britse regering nu moet doen... namelijk excuses aanbieden aan Moskou. Ja, anderen zullen er weer uit halen, uit die woorden van die onderzoeker... dat ze het nog niet weten, dat er nog onderzoek gedaan moet worden... want er wordt nog niet gesteld dat het gifgas niet uit Rusland komt, hè? Nee, dat klopt. En wat dat betreft is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Er is nu bevestiging van een deel van het verhaal... namelijk dat het om Novichok gaat. Mm -hmm. En voor de rest zijn we, zijn we eigenlijk nog geen, geen stap verder. Maar dat is natuurlijk niet de conclusie die, die Moskou trekt. Ik zei het al, het Kremlin eist excuses. En de, woordvoerder, de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die snierde op Facebook dat de Britse premier May... en de minister van Buitenlandse Zaken, Johnson... nu wel heel snel zullen zeggen dat hun eerdere verklaringen... dat het Novichok uit Rusland komt dus het gevolg is van Russische heks. En ze zeiden er ook nog bij dat de, de Britse regering ongetwijfeld door zal gaan met liegen en verdraaien van de feiten. Dus de boodschap hier die is wel degelijk dat het, het Britse laboratorium heeft bewezen dat Skripal niet met Novichok uit Rusland is vergiftigd. Ja, en het bericht uit Rusland dus dat dat, dat, dat, dat gifgas ook uit veel meer landen zou kunnen komen, uit twintig landen, wordt er dan gezegd. Is dat, is dat eigenlijk waar? Kan dat zomaar? Ja, dat is niet of nauwelijks te controleren. Dat is echt een probleem. Hè? Er zijn deskundigen die zeggen dat het alleen maar in Moskou zijn ge... kan zijn geproduceerd. En er zijn er dus die zeggen dat het wel uit twintig landen kan komen. En daar sluit Poetin zich logischerwijs bij aan. En met dat aantal doelt hij waarschijnlijk op het aantal landen... waarin de voormalige Sovjet-Unie uiteen is gevallen in het begin van de jaren negentig. Mm -hmm. En dat zijn vijftien landen. En nog een aantal Midden- en Oost-Europese landen... die destijds met de Sovjet-Unie het Warschau-pact vormden... We hebben de afgelopen weken al gehoord... Dat, uh, dat Rusland met de vinger wijst naar Tsjechië... omdat, omdat daar destijds een sterke militair-chemische industrie bestond. Maar er is hier ook wel gezegd dat uh, de Britse inlichtingen... Uh, inlichtingen die ze zelf over Novichok beschikken... en dat ze zelf die aanslag hebben gepleegd. Nou, aan de andere kant heeft de Britse regering nog steeds niet aangetoond... dat het alleen maar uit, uh, uit Rusland komt. Dus de conclusie moet wel zijn dat we het eigenlijk niet goed weten. Nee, nee het is niet echt een discussie om feiten... Het is gewoon een uh, propaganda oorlog, die woedt. Ja, en uh, wat dat betreft uh, ja, helpt deze, uh, deze tussenstap, zal ik maar zeggen... niet om, uh, om de boel nou uh, helder en duidelijk te krijgen. Het Kremlin zei gisteravond altijd maar de vraag vraag is of de verhouding tussen Rusland en het Westen... wel direct zal verbeteren. Zou de Britse regering die geëiste verontschuldigingen aanbieden? He, die woordvoerder waar ik het over had... Uh -huh. die zei dat de relatie al veel te ver is weggekwijnd... en uh, ja een oplossing van het conflict is hoe dan ook niet in zicht. Je ziet dat, uh, dat de partijen iedere nieuwe staf... volkomen tegenovergesteld interpreteren. En het ziet, uh, ziet er naar uit dat Rusland... nog het Westen op korte termijn gaat inbinden. David Jan, vanuit Moskou, dankjewel. Dan gaan we naar Joris van der Kerkhof, dat is onze verslaggever deze ochtend. Eh, Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent al vroeg op pad natuurlijk, eh, richting het water als het goed is. Nee, jij. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, allemaal, hè? Ja. Ik... Ja, je had het over al die drukte uh, in Amsterdam en zo. Ja. Nou, als je om zes uur in Amsterdam aan het water staat... Is het nog rustig, ja? ja. Uh, er, is af en toe een, er is af en toe een eend die denkt van... Hé, hey, laat ik eens wat herrie maken. Maar dan doet hij dat weer op zo'n afstand dat je denkt... Uh, nou. uh, het is wel een mooi uitzicht. Um, uh, van de plek hier, um, bij het Azarplein, kun je naar noord kijken. En er komt een, um, een pont aan. En dat, die pont die vaart nog... Eventjes. Uh, maar die gaat uh, over een, uh, een uurtje of zo uh, wel, wel, wel uit de vaart. Omdat er een mijn ontruimd wordt. En die mijn die is in januari gevonden. Die mijn is wel 70 jaar geleden uh, zo'n beetje hier, hier terechtgekomen. Maar die is gevonden. Die is uit het water gehaald. En toen hadden ze gedacht van nou, oh, dat vinden we eng. Hebben ze hem weer teruggelegd. Oh. Straks, straks wordt er een spulletje in. Ja, want, want hij zou kunnen ontploffen, 600 kilo. Wisten ze toen nog niet, maar dat hebben ze daarna even uitgerekend. Er wordt zo dadelijk gaan er um, en mannen of vrouwen... die gaan duiken naar die mijn toe. Stoppen wat in die mijn, zodat die een beetje beschermd wordt. Wordt die eruit gehaald en daarna gaat die mijn uh, varen. En het uh, betekent wel dat er hier op het ei een beetje gedoe is. Uh, die pont die er nu aankomt... Ik blijf voor lang, net zo lang doorpraten tot die pond er is. Dat is misschien ook wel leuk om te horen. Ja, oké. Ik hoop niet dat, dat heel lang duurt dat. Op een ander scheepje dan de pond. <laughs> <Ja. laughs> nou, hij schijnt tegen zeven, schijnt hij dat te okay. zijn. Oh. Um, Nee, goed, die mijn gaat dan met een bootje mee richting de Oranjesluizen... en wordt die uiteindelijk uh, uh, in, het, uh, in het IJsselmeer tot, tot, tot de ploffing gebracht. Heel veel problemen voor de mensen in de omgeving zou het niet opleveren. Maar je weet natuurlijk nooit, uh, er is wel in ieder geval uh, bedacht... dat uh, het scheepvaartverkeer er uh, dus, uh, hinder van ondervindt. En straks zo, tussen 8 en 9, in ieder geval... Uh, heb je er op de A10 uh, een beetje last van. Als je... Uh, maar ja, daar kun je nu geen rekening mee houden. Want hoe laat precies, dan uh, weet je ook niet. Dus blijf maar gewoon rijden. Dan <laughs> kan het zijn dat je een kwartiertje op je een bom valt. Ja, uh, we horen er straks meer over, Joris. Uh, succes daar. NOS Radio 1 -journaal. Um, terug naar gisteravond. Wat was, wat was er op radio en tv? U krijgt een overzicht, zoals altijd. In Frankrijk ligt de komende drie maanden elke week twee dagen lang het treinverkeer plat. Een staakactie tegen hervormingsplannen van president Macron. Maar hoe kan het eigenlijk dat in de Franse spoorsector mensen nog op hun 52ste met pensioen kunnen? Econoom Matthijs Bouwman legt het in Nieuwsuur uit. Het komt allemaal uit 1911. Toen is er een soort statuut voor deze sector opgesteld in Frankrijk... dat nooit meer veranderd is. Behalve vroeg stoppen met werken mag ook de familie vrijwel gratis reizen. Dus een miljoen Fransen die betaalt nauwelijks als ze reizen. Dat leidt tot grote verliezen. Ontslagbescherming is ook enorm voor deze mensen. Uh, ja, en daarmee krijg je een heel inefficiënt bedrijf. Dat blijkt wel. Ze hebben al bijna 50 miljard euro schuld inmiddels... En met het oog op morgen zegt econoom Daniel van Schoot hierover weer dat het huidige spoorpersoneel nog veilig zit, ongeacht dus die aangekondigde hervormingen. Het bijzondere is ook nog dat hè, dit voorstel verandert dat niet eens Dus de bestaande werknemers die mogen dan nog steeds met 52 met pensioen. Alleen nieuwe uh, werknemers die konden niet, komen niet onder dat uh, regime te vallen. Overigens vergeten we wel eens, hè, in Frankrijk uh, kunnen heel veel uh, beroepen kunnen heel veel met pensioen. Alleen dan krijg je geen volledig pensioen. De Britse versie van modeblad Folk heeft voor het eerst in ruim een eeuw... een model met een hoofddoek op de cover. In RTL Late Night ging het erover. Model en influencer, hè, zo noem je dat tegenwoordig... Ruba Zai uit het... Uh uh, zegt dat het ook vanuit economisch perspectief hoog tijd was. Die moslimmarkt, er gaat zoveel geld in om. Als je hier al gaat naar de bijenkorf en je gaat naar de Louis Vuitton... ik kan je garanderen, er is nooit niet een meisje zonder hoofddoek... Niet bij de Louis Vuitton winkel. Nooit niet. En ik denk dat heel veel markten dat zijn vergeten... maar nu dat social media zien ze van... wow, dit meisje heeft een hoofddoek op en die heeft 1,1 miljoen volgers. En ze praten nog even door. In Pauw was iemand de gast die uh, hoopt als eerste in Nederland... een handtransplantatie te ondergaan. Maartje daar ging het over. Uh, ze verloor uh, beide handen door een bacteriële infectie. Maar dat had ze bij de eerste symptomen nooit durven verwachten. Ik dacht eerst dat ik gewoon een griepje had eigenlijk. En uh, nou, toen bleek dus inderdaad een uh, bacteriële infectie. Dat uh, werd een bloedvergiftiging. En uh, waar uiteindelijk uh, mijn handen en mijn onderbenen afgestorven zijn. Nu wachten ze op het telefoontje dat er een geschikte donor is gevonden... Maar zelfs als dat lukt en de operatie dan ook nog spoedig verloopt... is er nog een lange weg te gaan, zegt handchirurg Steven Hoofjes. Je kan al vrij snel kan je grove bewegingen maken. Ja. Maar voordat je echt iets voelt, dan trekken we sowieso zes maanden vooruit. uit. Dat we zeggen dat we een resultaat echt hebben van na een jaar. Maar dan moet je denken aan een heel geleide proces... waar je steeds beter gaat voelen en steeds meer kan en kracht opbouwt. Ja, En op, uiteindelijk kan je gewoon je eigen haar borstelen. Ja. Je tanden poetsen. zo zou wel mooi zijn als dat soort dingen. Kunnen. Dat was gisteravond op radio en TV. Zometeen de voorpagina's van de Ochtendkranten. Joan Trading was dat en Rosie. 16 minuten over 6, de voorpagina's van de ochtendkranten. Elisabeth. Ja, Nederland slipt dicht, je zei het al even, Winfried. Dat ja. is de kop op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. Binnen drie jaar tijd zijn weggebruikers tijdens de spits... zo'n 50 procent langer onderweg dan nu. Zo voorspelt ANWB-directeur Frits van Brugge... nu de eerste filecijfers van dit jaar bekend zijn... Hij ziet een stijging van de file druk van 25 procent. En dat is volgens hem nog maar het begin van veel ellende. Hij pleit voor meer investeringen in infrastructuur. En niet alleen in asfalt, maar ook op fietspaden bij het OV, op Schiphol en in havens ziet hij problemen ontstaan. Het RIVM gaat de uitstoot van fijnstof bij paasvuren serieus onderzoeken. Gisteren deed de stichting Houtrookvrij een oproep aan het RIVM... om de paasvuren op te nemen in de emissieregistratie. Of paasvuren daar ook daadwerkelijk in worden opgenomen... wordt eerst onderzocht, zegt het RIVM in Tubantia. Eerst gaat het instituut registreren hoe groot de paasvuren zijn... hoeveel er zijn en wat de effecten zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden over een paar maanden verwacht.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 In 2016 en 2017 werden 143 tieners opgepakt voor gewapende overvallen. En in 2013 en 2014, toen er 50 meer overvallen waren... waren dat er nog maar 116. De politietop zegt zich grote zorgen te maken over het geweld. En het Nederlands Dagblad tot slot schrijft op de voorpagina... over het afstaan van DNA-materiaal. Minderjarigen veroordeelden hoeven straks niet meer... in alle gevallen DNA-materiaal af te staan. En ook worden de DNA-profielen van minderjarigen... van wie wel al DNA is afgenomen, minder lang bewaard heeft minister Grapperhaus van Justitie besloten. Het kabinet reageert daarmee op kritiek van het VN-Mensenrechtencomité. Dat vindt dat Nederland ten onrechte geen onderscheid maakt... tussen minderjarigen en volwassenen bij de afname van DNA. Wat Grapperhaus betreft hoeven minderjarigen straks alleen nog DNA af te staan... als het gaat om taakstraffen van minimaal 40 uur. Oké, okay, de voorpagina's waren dat. En het kwam ook al eventjes voorbij. Het aantal toeristen dat betaald heeft overnacht in ons land... in hotels of pensions en dat soort plekken... Is nogal gestegen, vorig jaar met 9% naar 42 miljoen. En dat is de grootste stijging sinds 2006. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. Floris Jansen is van het CBS. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Waar komen die toeristen allemaal vandaan? Nou, het merendeel van de toeristen die uh, in Nederland zijn... komen gewoon uit eigen land. Dat zijn dus Nederlanders uh, die op vakantie gaan in eigen land. Ja. Maar de groei die zit in de afgelopen jaren toch echt in, uh, in de buitenlanders... die ons land uh, bezoeken. Okay. En dan is vooral Duitsland is echt hofleverancier... Met, uh, met België en het Verenigd Koninkrijk op een goede tweede en derde plek. Ja, en sowieso, het, het aandeel Europese toeristen is groot, hè? Ja, het is groot. Ja, ja 80 komt uh, uh, uit Europa... Uh, en 64% komt uit die drie landen die ik net al noemde. Ja. Nou kan ik me herinneren dat wij, uh, althans de beleidsmakers, uh, ooit bedacht hadden dat het fijn zou zijn als toeristen wat langer bleven in ons langs, la, land. Hoe, hoe, wie doet het het best op dat vlak? Ja, dat is, uh, dat is dus ook weer... Je zou misschien denken van nou, dat zijn mensen die van ver komen. Want Aha. dan loont het wat, wat beter om wat langer uh, te blijven. Uit onze cijfers blijkt eigenlijk het tegenovergestelde. En dat is misschien ook het beeld wat uh, mensen in misschien Amsterdam ook wel hebben. Dat Amerikanen bijvoorbeeld eventjes Nederland doen. En snel weer uh, op doorreis gaan. Ja. Dus het blijkt eigenlijk dat we dichterbij. Dus de Duitsers die blijven bijvoorbeeld ook wat langer dan in Nederland zitten. Ja, ja u noemt al gelijk Amsterdam. Daar komen natuurlijk ook de, de meeste berichten altijd vandaan als het over toerisme gaat. Klopt dat ook met, met de spreiding? Ja, nee, Amsterdam is toch echt wel de topattractie... vooral ook weer voor die buitenlandse uh, toeristen. Uh, maar liefst vier op de tien uh, buitenlandse toeristen... die gaat ook echt naar, naar Amsterdam. Hm. Uh, en dat betekent dat zo'n 6,7 miljoen uh, gasten een hotel boekt in Amsterdam. Om het even in perspectief te zetten, dat is drie keer meer... dan Utrecht, Den Haag en Rotterdam bij elkaar. Ja. Zo, dat is behoorlijk wat, ja. Nieuwkomers hè, zitten er tussen. Um, ja, ik, ik had heel veel verwacht van de Chinezen, maar dat is nog steeds niet zoveel. Begrijp ik. Ja, ja, het groeicijfer is interessant. Uh, bij China 26% meer uh, Chinezen kwamen naar Nederland. Alleen in het totaal is het nog maar een kleine speler. Dus slechts 2% uh, van het totaal uh, is, is Chinees. Ja, uh, wie zijn de andere nieuwkomers? Ja, ook al opvallend is de IJslanders. Nou, dat is natuurlijk helemaal, eh, omdat er überhaupt maar heel weinig IJslanders zijn, een kleine speler. Maar omdat daar de verbindingen eh, verbeterd zijn met een nieuwe vliegtuigmaatschappij die daar goedkoop eh, op vliegt... Eh, zien we ook daar een imposante stijging. Eh, Taiwan eh, heeft een interessante stijging. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel kleine spelers in het, in het totaal. Ja. Uh, grootste groei in ruim tien jaar. En dan hebben we nog niet eens de cijfers van Airbnb meegerekend. Wat zegt dat dat klopt, de, de cijfers van Airbnb die zitten hier niet uh, bij in. Nou, dat betekent dat als die er wel bij in zouden zitten... dat de uh, groeicijfers uh, on, waarschijnlijk nog imposanter zouden zijn. En dat er sowieso meer toerisme nog uh, uh, gemeld uh, kan worden... dan dat we hier, uh, uh, hier zeggen. Hm. De reden dat we het niet doen is dat uh, dit enquêtecijfers zijn... die we versturen naar bedrijven. Een hm. nou, Airbnb wordt vooral gerund door huishoudens. Ja, helemaal particulier. Ja. Floris Jansen van het CBS, dank. Uit het onderzoek Ouders en Privacy dat vandaag uitkomt... blijkt dat ouders zich zorgen maken over de privacy van hun kinderen. Dat onderzoek werd samen met Ouders Online uitgevoerd... onder uh, Ouders met kinderen tot 18 jaar. Zo weten 8 op de 10 ouders bijvoorbeeld niet... welke gegevens scholen verzamelen over hun kinderen. Justine Pardoen van Ouders Online, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat voor gegevens zijn dat, dat die, die scholen verzamelen? Uh, scholen houden een leerlingdossier bij. En daar zitten alle uh, vorderingen op leergebied in. Ja, en en die, die dossiers worden aangelegd om dat dan weer door te geven aan vervolgopleidingen? Of wat, waarom zijn die er? Ook. Ja, dat heeft ook een functie. Maar het heeft ook een functie tijdens de hele schoolloopbaan. Dat kinderen uh, gevolgd worden, wat hun vorderingen zijn. En ze moeten scholen moeten rapporteren aan de inspectie. Maar het heeft natuurlijk ook uh, een relatie, in de relatie tussen ouders en school uh, een functie. Ja. Wat zou de rol moeten zijn van een ouder hierbij? Van volgens u? Nou, controleren wat er dan precies uh, verzameld wordt bijvoorbeeld. Want uh, uh, het, er, een heleboel persoonlijke gegevens, persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, die mogen niet in dat dossier terechtkomen. Maar dossiers worden soms zo gemaakt dat je allerlei vakjes en vinkjes kunt uh, invullen: met gegevens over uh, je geloof, uh, medische gegevens, uh, het geboorteland. Uh, psychologische rapportages, uh, uh, seksuele geaardheid en toch uh, uh, mogen die niet worden verzameld ja. en ouders die letten daar eigenlijk niet op. Nee. Uh, waarom doen scholen het dan, dan dan eigenlijk wel? Want ik bedoel als dat al niet mag. Ja, nou we leven een beetje in een tijd waarin je uh, zoveel mogelijk gegevens wilt verzamelen blijkbaar. Uh, dat is ook het, het nieuwe goud. Hè? Mm -hmm. Als je veel weet, dan kun je veel onderzoeken. En uh, uh, ik weet niet waarom uh, uh, mensen dat een prettig idee vinden om veel van, van je, je klanten of je, uh, je leerlingen te weten. Um, ja, het mag niet omdat het allerlei risico's heeft dat je als je die gegevens verzamelt. Ja. Uh, ja, je, je, je weet niet of ze goed veilig bewaard worden. Uh, je weet niet of ze niet doorgegeven worden aan weer andere partijen. En in het verleden zijn ook scholen uh, uh, ja, niet, niet zo heel erg zorgvuldig geweest in het omgaan met die persoonsgegevens. Nee. En u zegt. Um, daar ligt een taak voor de ouders om te controleren. En, en uit uw onderzoek blijkt ook dat, dat ouders daar helemaal niet van op de hoogte zijn. Dat ze dat moeten doen eigenlijk. Nee, het privacybewustzijn wordt steeds groter. Dat merken we ook uit het onderzoek. Iedereen begrijpt inmiddels dat je moet opletten waar je foto's en alle andere persoonsgegevens van kinderen laat als het gaat over social media. Maar als het gaat over hoe scholen en sportverenigingen en allerlei andere organisaties, zelfs de gemeentes in verband met jeugdgezondheidszorg of jeugdzorg, hoe die daarmee omgaan, dan zijn ouders eigenlijk. Ja, die hebben veel vertrouwen. Mm -hmm. Lijkt het. Terwijl um, het, het gevoel van behoefte aan privacy wordt wel, neemt wel toe. We hebben natuurlijk ook straks in mei die nieuwe privacywet. Dus. Ouders beginnen wel een beetje het gevoel te krijgen van dat ze iets moeten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld mede door het invullen van zo'n onderzoeksvragenlijst... Uh, kregen ze het idee van ja, ik weet eigenlijk niks. Ik nee. weet helemaal niet hoe ze dat uh, bewaren, wat ze ermee doen. Ze gingen er toen pas over nadenken eigenlijk. Maar wat, wat, wat, wat adviseert ja. u dan? Want ja, ik kan me voorstellen dat je als ouder, nee, je hebt het al druk, werk... en dan moet je dat ook nog bij gaan houden. Wanneer kan je nou uh, uh, de school op de vingers tikken... of in ieder geval vragen wat nou, er opgeslagen wordt? Ja, het gaat niet om, om scholen op de vingers te tikken... maar het gaat erom dat je uh, uh, met scholen uh, spreekt over wat er in die dossiers staat. Maar wanneer doe je dat? En dan, nou, bijvoorbeeld als je een oudergesprek voert. Nee. Er zijn scholen die, uh, die pakken het dossier erbij... en als je dan met de ouders gesprek hebt, dan uh, kijk je samen in het leerlingdossier... over de of, uh, hoe een kind zich ontwikkelt uh, en wat er in dat dossier staat. Want de, voor de doorgifte is het dan wel weer belangrijk dat die gegevens kloppen. Ja. Nee, dus dat als scholen uh, de, de, de, die, die dossiers moeten doorgeven naar vervolgonderwijs... naar de middelbare school of hoger... dan moeten die gegevens natuurlijk wel in orde zijn. En uh, daar mag een ouder... Uh, een ouder heeft rechten, in plaats van kinderen... als kinderen nog niet 16 jaar oud zijn... Uh -huh. En dan, dan um, mag uh, een ouder in, in het dossier inzien, het heeft inzagerecht. Ja. En u mag gegevens veranderen en aanvullen als uh, de dingen niet kloppen. Ja. En dat is belangrijk, want ja, dat, je doet het voor je kind. Um, vraag ernaar, dat is het advies in ieder geval van ouders online. Justine, pardon, dank u wel. Een plaat uit eigen tas dan. En uh, ik betrap me erop dat ik al vaker een plaat heb aangekondigd... en heb gezegd, dit is de nieuwe Amy Winehouse. Nou, dat komt natuurlijk ook uit een soort behoefte. Uh, en een gemis naar uh, een waanzinnig goede zangeres. En die Lily Moore, ja, die voorziet daarin, in die behoefte. Ja, ze klinkt ook al een beetje echt zo als uh, Amy. Not that special. Like I ought to know, I don't thrive so well on safety. Making plans for month ahead, a day and week to look forward to. When it's not about love or trust, it's not about us. It's just having something to do, having something to do. But I. Ah of je er eigenlijk geen moeite voor wil doen, en voor doet, en toch heel goed klinken. Lily Moore, not that special. NPO Radio 1.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 De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten met importheffingen. Het is het gevolg van de importheffingen die China invoerde... die weer een reactie waren op andere Amerikaanse heffingen op Chinese producten. En ook nu wordt verwacht dat China weer met tegenmaatregelen komt. Bij een schietpartij op, een op het hoofdkantoor van YouTube in Californië zijn drie mensen gewond geraakt en één van hen is in kritieke toestand. De schutter, een vrouw, heeft zichzelf daarna van het leven beroofd. Naar verluid wilde ze haar vriend die bij YouTube werkt iets aandoen. SP-leider Marijnissen gaat niet in de Kamercommissie... voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zitten. Beter bekend als de commissie stiekem. Ze zegt dat ze de regering in openheid wil kunnen controleren. En in de commissie stiekem geldt een geheimhoudingsplicht. En in Baarn is tijdens een rijles een lesauto in brand gevlogen. Dat gebeurde toen de auto geparkeerd stond... en de rijschoolhouders een leerling haar eerste instructies gaf. Het is niet bekend hoe het kan dat de vlammen ineens uit de motorkap sloegen. Het weer later vanochtend buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt maximaal 16 graden. Onze man bij de ANWB deze ochtend is Dennis Mooi, Dennis, goeiemorgen. Goedemorgen. Heb Nog je al geen... wat? Ja, er staan wel files, maar er zitten geen verrassingen tussen. Het zijn tien files ja. en die staan allemaal op de gebruikelijke plekken. Op twee na leveren ze niet meer dan vijf minuten vertraging op. Dit zijn dus die twee. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tien minuten vertraging tussen Stroer en Barneveld. Er is 7 kilometer en ook tien minuten extra op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knoppend Prins Klausplein en Soeterwoude.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 Ontdek het op Vodafone.nl. Zes minuten over half zeven. Dit is het NMS Radio 1-journaal. Jaarlijks gooien we met z'n allen miljoenen kilo's oude kleding in de kledingbak. Een groot deel van die gebruikte kleding gaat naar het Afrikaanse continent... waar het weer verkocht wordt. In Oeganda zit de regering niet langer op onze afdankertjes te wachten. Een reportage van onze correspondent Alice van Gelder. De verkopers hier schreeuwen om het hardst op deze markt in de Oegandese hoofdstad Kampala. Ja, ze prijzen hun waar aan en hun waar is enkel tweedehandskleding. Hier uh, zie ik allemaal kleedjes voor me En op die kleedjes liggen stapels, uh, tweedehandskleding uit Europa, de Verenigde Staten en ook Australië. Ik zie kinderkleding, t-shirts, schoenen, jurken, handdoeken, beddengoed en zelfs ondergoed. Sheila, 25 jaar, is hier aan het zoeken naar nieuwe kleren. Ja, yeah, ik looking for jeans. Oh, jeans, broeken vandaag, oké. Okay. En ze heeft er uh, al vier uitgekozen. En kan je ze showen to me? Ah, een zwarte broek van het merk uh, Lee, oké. Okay. En dan nog een uh, blauwe jeans, staat op Made in Australia. Wat, wat vind je van de tweedehands kleding? They're affordable, the they're not common, they're so unique. Ja, yeah. betaalbaar en uniek. Ja, betaalbaar is het zeker. Zij koopt nu vier broeken voor nog geen 6 euro. En hier vinden ze dus echt helemaal geen probleem dat de kleding al gedragen is. Maar de regering van Oeganda wil vanaf volgend jaar de import van de kleding stoppen. Om zo de lokale textielindustrie te stimuleren. De werkvloer van Hill, de grootste textielfabriek van het land. Rijen en rijen aan Oegandese, vooral vrouwen, zitten hier achter naaimachines... Ze maken T-shirts, ploezen, broeken. William Okello loopt hier over de vloer. Hij is een van de managers. En hier zijn ze natuurlijk blij dat de overheid nu de tweedehandskleding wil gaan verbieden, want dat is flinke concurrentie. Ja, yeah, we really look forward to the phasing out of the second clothing, which... Het zal ons capaciteit maximaliseren en onze existing capaciteit Hij zegt we kijken daarnaar uit, want, want we hebben eigenlijk meer capaciteit. We kunnen meer maken dan wat we nu maken. En ja, dat betekent ook, ook uh, dus, uh, extra banen. Denk je dat de Oegandese de, de kleding ook willen? Willen die Oegandese kleding dragen? Alle Oegandese zijn very blij om hun eigen kleding te dragen. Ze zijn trots om het te dragen en nu is het dan het enige obstakel de prijs. We kunnen nu op prijs competeren, want de secondhand clothing are veel, veel, veel cheaper. It may be It be het is misschien good nieuws voor de manufacturers. maar het is bad nieuws voor de consumers. Een verbod is dus misschien wel goed voor de producent, maar niet voor de arme consument, zegt de deze econoom Fred Mohumusa. De mensen die deze these kopen, hebben heel limited incomes. So out of two dollars they want to buy three pieces of clothing. Yet for the Ugandan piece of clothing chances ah you'll find one piece text costs you five dollars. Bovenin is er volgens hem helemaal niet genoeg capaciteit om Ouganda te kleden. We do not have the capacity both in terms of producing the cotton that is required and the textile industry that are required to produce the quantity of clothing that is required by Ugandans. Niet genoeg katoen, niet genoeg textielfabrieken. Hij pleit voor een planning op lange termijn, waarbij de import van tweedehands kleding wordt afgebouwd en de productie van Oegandese kleding wordt opgebouwd. In mijn assessment it is het een 10 Do you see a, strategy? I seen a strategy, talk of strategy? Terug op de markt bij de winkelende Sheila. Als Oegandese kleding dezelfde prijs zou zijn als deze tweedehands kleding, zou je hem dan kopen? No. Waarom niet? Want het look so common. Dan ziet ze er toch gewoontjes uit. So then everybody is dressing the same. Yes, so everybody will be dressing the same. So why would I dress the same thing? I love something unique. En ze heeft zelf helemaal tweedehands kleding aan. En een zwarte broek, een strakke broek en een heel mooi gebreid truitje in blauwe en witte, witte streep. En nu gaat ze er dus vandoor met met vier broeken. Nou, dan kan ze weer een tijdje vooruit. Een reportage van onze correspondent Ellis van Gelder was dat. En Oeganda is niet het enige land in Oost-Afrika... dat die goedkope tweedehands kleding uit het westen... vanaf volgend jaar wil weren. Ook Tanzania, Rwanda, Burundi en Zuid-Soedan... zeggen achter een verbod te staan. Dan gaan we naar Amsterdam. Naar het ei. Want daar staat onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Um, of die drijft al op het ei? Dat weet ik eigenlijk niet, Joris. Dobber je al? Nee, nee ik dobber niet over okay. het ei. Het we, we mogen er niet bij, maar we hebben er wel uitzicht op. Ja, er, er wordt daar een zeemijn geruimd. En je vertelde zojuist al eventjes dat hij ooit al eerder aangetroffen is. Dat hij daar ligt, toen naar boven gehaald is. En dat hij toen maar weer... Um, dat ze hem weer hebben laten zinken. Waarom hebben ze hem toen niet gelijk opgeruimd eigenlijk? Nou, er waren mannen die waren aan het baggeren. En die, uh, nou, dan, wat haal je dan omhoog? Fietsen, uh, stenen, uh, misschien stukken schip. En dan zat er opeens een bom bij. Daarvan dachten ze van, hé, hey, nou, wat moeten we hier nou mee? Laten we die eerst maar eens even weer terugzinken uh, en de EOD erbij halen. Om uh, onderzoek te laten doen. Dat is in januari gebeurd. En toen hebben ze, nou ja, een paar maanden uh, bedacht over hoe ze hem dan moesten vervoeren. Want het idee was ook nog van, ja, misschien als hij boven water komt, gaat hij wel af. En dan moeten we hem door het water heen vervoeren. Ja. Uh, nou, uiteindelijk na onderzoek bleek dus dat ze hem zo dadelijk uh, naar boven kunnen halen en dan op een ponton kunnen leggen en dan uh, naar de oranjesluizen kunnen varen en dan uiteindelijk op het Markenmeer tot een ploffing uh, kunnen brengen okay. maar dan heb je misschien ook een volgende vraag staat er op jouw lijstje van en hoe komt hij daar dan 70 jaar geleden staat hij daar ook nog? nou nog niet, maar uh, hierbij uh, zet ik hem erop <laughs> Aan jou het antwoord. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Nou, die vraag, die, die vraag stel ik dan aan Alfred Bakker. Die is van de, van de gemeente. Um, u, u weet, het is, dit, het is een Duitse mijn. Ja, zeker weten. Een Loefmierre type B. Uh, en hoe weet u dat? Uh, omdat we onderzoek hebben gedaan in allerlei archieven. Onder andere het NIOT-archief hier in Amsterdam. Het Nationaal Archief. Het uh, Stadsarchief, niet vergeten in Amsterdam. En daaruit blijkt dat... Je ziet daar een steiger. Dat is de stand van een golfbreker. En die golfbreker dringt er helemaal door tot in het afgesloten ei. En er zijn foto's van uh, onder andere tekeningen van het verzet. En dan zie je aan de binnenkant van die golprekers, zie je dekschuiter liggen. Met een rapportage erbij. En laag lagen 71 van dat soort zeemijnen op de dekschuiter. Ja, ik zie ja nu dat u ze ook zo... Want u, u wijst ook zo op zo'n manier nou, dat u ze bijna weer ziet liggen. Ik zie ze liggen, ja. Ik heb hier printjes bij me, ik kan ze laten zien. Maar dat, dat, dat zal niet veel helpen. Maar het verhaal is dat er uh, waarschijnlijk uh, zo'n LNB, een zeemijn, van de is afgerold ach, oh, het dus niet afgerolden. dat die van boven naar beneden is nee, gevallen nee, om hier... Nee, nee. Die hypothese is wel voor een andere plek, bij uh, het Zeeburg Eiland. Daar zat de Duitse vliegtuigbasis. Daar zijn inderdaad wel uh, ook LMB's gevonden... die waarschijnlijk als noodworp naar beneden zijn gekomen. Maar deze is gewoon van de deksuit afgerold. En weten we zeker dat dit de enige is die er nog ligt? Vrijwel zeker, want ik heb uit het parool vernomen dat de EOD ook hier verder heeft gezocht naar uh, nog LMB's, naar Zeemijnen... en uh, niet gevonden. Dus het is een incident, eenmalig. Ah, en dat hele verhaal over uh, dat die misschien wel door het water vervoerd zou moeten worden... komt dat geloofwaardig over? Komt geloofwaardig over. Ik weet dat er in IJmuiden ook uh, brisantbom zijn gevonden. En dat is ook uiteindelijk door transport onder water... kon het gevaar, zeg maar de cirkels die je vrij moet maken, kon beperkt worden. En waar hadden de Duitsers er nou voor bedoeld... Uh, we hebben het over 1939, 1940, 1941. Toen werden door Duitse watervliegtuigen, de Heinkels... werden die zeemijnen vanaf Schellingwoude naar Engeland vervoerd. En daar afgeworpen via een parachute. En dan heel langzaam zakt op de waterbodem. En dan maar wachten tot er een schip voorbij kwam. En dan kwam ze tot oplossing. Oh, dat, dat was dan het idee. En, en Winfried, je moet, uh, eigenlijk moet je zien hoe meneer Bakker dit vertelt. Hij ja. maakt er overal bewegingen bij. En hij zegt dan van Schellingwoude. En dan wijst hij zo, hup, naar links, naar Engeland. Dan weten we ook weer uh, waar Engeland ligt. Maar uh, de bom gaat weer terug, hups, naar rechts. Naar Schellingwoude uh, straks. In ieder geval hebben de mensen daar op de A10... over anderhalf uur ongeveer even last van. Omdat die daar dan... Uh, Onder de buurt is. Dus. Ja. We gaan het uh, straks horen, Joris. Dankjewel voor nu. En het is uh, 16 minuten voor 7 geworden daarmee. We gaan kijken naar binnenlands nieuws dat tot ons komt. Elisabeth. Volgens de Telegraaf zit een groep hangjongeren... achter de mishandeling van een 28-jarige homoseksuele man... in Dordrecht afgelopen weekend. De krant baseert dat op basis van gesprekken met buurtbewoners... die zeggen de daders te hebben herkend. Het gaat volgens hen overwegend om jongens van Nederlandse afkomst... die vaak staan te blouwen en er een rotzooi van maken. Een andere bewoner verwacht dat de groep snel wordt opgerold... omdat hun namen bekend zijn bij de wijkagent. Steeds meer 80-plussers overlijden na een ongelukkige valpartij. Dat schrijft de NRC op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 overleden zes keer zoveel 80-plussers na een val als in 2000. En dat kan lang niet alleen komen doordat er ook meer ouderen zijn... zeggen deskundigen in de krant. Waarschijnlijk is er niet één oorzaak voor de toename aan te wijzen... maar het zal zeker meespelen dat ouderen langer thuis blijven wonen... dat mensen ouder worden... Vaak aan meerdere ziekten lijden en ook vaak veel medicijnen slikken. Sommige medicijnen verhogen de valkans. De premies voor de basisverzekering hoeven in 2019... helemaal niet zo hard te stijgen als Zilveren Kruis en CZ zeggen. Dat zegt de directeur van VGZ in het FD. Zilveren Kruis en CZ voorspelden de afgelopen weken... dat de zorgpremie volgend jaar flink gaat stijgen... omdat de reservepotten van de verzekeraars opraken. Maar volgens de directeur van VGZ, de tweede zorgverzekeraar van Nederland... kan de premiestijging beperkt worden door kostenbesparingsprogramma's... bij zorginstellingen en bij de verzekeraars zelf... Hij wijst erop dat VGZ de laatste jaren steeds minder uit de reserves hoefde te halen om de premie op gelijke niveaus te houden. En de naam van het populaire bordspel Kolonisten van Catan... is in alle stilte veranderd. Voortaan heet het spel Catan, schrijft het AD. De reden, het woordje kolonisten, heeft een nare bijsmaak. De fabrikant van het spel kreeg er elk jaar klachten over binnen... van instanties en consumenten, onder meer uit pro-Palestijnse hoek. Sommige mensen vonden dat de spelletjesmaker met de naam van het spel... steun gaf aan Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Opvallend is trouwens nog dat de fabrikant het spel... Op de site nog wel aanprijst als kolonisten van Catan. Omdat mensen de zoekterm kolonisten in Google gebruiken... om het spel te zoeken. Oké, okay, duidelijk. Het verkeer dan, Dennis. Even kijken hoor, er staan nu, nu uh, 20 files, maar uh, er zitten geen bijzonderheden tussen. De meeste van die 20 files um, leveren maar een minuutje of vijf vertraging op. Zo staat er op uh, de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam een file die wel wat meer tijd kost. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giezendam. Een kwartier extra. 4 kilometer staat er. En op de A27, Breda Utrecht, tussen Hank en Lexmond in totaal 8 kilometer file. En bij elkaar opgeteld kost je dat ook een kwartier extra. Yeah. I've been sleeping too long and it's starting to dawn have to stay. Australië en aboriginal kunst. Zelfs wie nog nooit een aboriginal schilderij heeft gezien... heeft er waarschijnlijk wel een beeld bij. Aardekleuren, stippen, u kent het wel een beetje. Die aboriginal patronen zie je in Australië... op allerlei populaire souvenirs. Van boemerangs tot theedoeken. Maar het zal u verbazen hoe vaak die souvenirs... ook daadwerkelijk door aboriginals worden gemaakt. Correspondent Robert Portier gaat op onderzoek uit. Het is zo so hard om te kiezen. Er zijn zo mooie ik like a lot of En. Ik weet het niet, nu heb ik mijn mening veranderd. Dit is zeker. Paddy's sure. okay. Market in Sydney is een prima plek voor souvenirsjagers. Deze Amerikaanse toerist staat te twijfelen tussen twee boemerangs: eentje met zwarte stippen op een lichtblauwe ondergrond, en de ander heeft rode verf met witte en zwarte strepen. Ik zal to de. The, the one I already had. Ja, yeah, deze is nicer. Yeah. Oké, we zijn klaar. Aboriginal souvenirs zijn gewild. Maar hoe vaak komen die daadwerkelijk van Aboriginals? Ik vraag het aan Gabriel Sullivan. Ze is CEO van de Indigenous Art Code. Een organisatie die pleit voor eerlijke handel in Aboriginal producten. Het antwoord is ontnuchterend. Wat we looking at this particular store, I'd say none of it's authentic. Um, that, would be, yeah, that would be my feel on what's available here. Aan de rekken hangen tientallen boemerangs, er staan didgeridoes in een hoekje... en er zijn ook overtrekken, mokken, onderzetters. Verzinnen het maar, allemaal beschilderd met aboriginal motieven. Are... Als we de staleigenaar aanspreken, draait hij er niet omheen dat zijn waar niet authentiek is. Hij haalt zijn spullen uit Indonesië. Ze uh, zijn allemaal uit Indonesië. Uh, in mainly from Indonesia or Vietnam is the two main places. Um, but they are inspired by Aboriginal art. So yeah, they do have the ideas like the dot, dot art and all that. And the kangaro symbols and all that. They do have them, but they're not made locally. Producten uit Azië zijn veel goedkoper dan die uit Australië, vertelt hij. Dankzij lage lonen en massaproductie is een boemerang uit Indonesië viermaal goedkoper dan eentje die door Aboriginals is gemaakt. Natuurlijk heb je dan geen origineel product. Maar een boomerang van 7 euro verkoopt een stuk gemakkelijker dan eentje van bijna 30. Um, there is some people that are looking for the authentic stuff and I do have some stuff here there, but um, more people are Being in the market. more worried about the price tag that it comes with it, yeah. Veel mensen zullen denken dat ze een souvenir op de kop tikken dat toch echt is gemaakt door een Aboriginal. Ik pak hier bijvoorbeeld een boomerang van het rek, mooi donker hout, daarin een kangoeroe uitgekrast en aan de achterkant staat handmade Australia. Het lijkt dus net alsof deze boemerang is gemaakt in Australië. Hier een andere. Made by an Australian artist. Gemaakt door een Australische artiest staat erop. Maar de goede verstaande die snapt inmiddels dat een Australische kunstenaar nog geen aboriginal kunstenaar hoeft te zijn. It's not illegal, but it's certainly not fair. You know, it's, it's stealing from culture. And misleading. Oh, it's completely misleading. It's And you know, for a lot of tourists... Het mag allemaal, zegt Gabriel. De aboriginal kunststijl is niet beschermd en dus kun je die gebruiken voor je eigen souvenirs. Maar het is niet eerlijk om net te doen alsof die importboemerangs authentieke souvenirs zijn. En daarom is nu een rechtszaak aangespannen tegen een grote leverancier van souvenirs om misleiding tegen te gaan. Het moet in Australië worden door een aboriginal of Torres Strait Islander persoon in het geval van original artwork or of art product. Souvenirs maken in het buitenland, dat moet nog altijd kunnen, zegt ze. Maar zorg dan wel eerst voor een overeenkomst met de aboriginal kunstenaars... die daar fatsoenlijk voor betaald gaan worden. De Amerikaanse toerist die ik in het begin tegenkwam, die rekent zijn boemerang af. Vindt hij het belangrijk dat hij is gemaakt door een aboriginal, vraag ik hem voorzichtig. Ik zou het liever hebben, maar ik kan het hier niet bewijzen, kan It, be, I, I really it Het sure. yeah. still nog made in China worden gemaakt, toch? Yeah, ja, yeah. dat kan. Maar het zegt Australië, dus so dat is goed Er staat toch Australië op de boemerang, dat moet voldoende zijn, zegt hij. En dan loopt hij weg met zijn nieuwe boemerang, die werd gemaakt in Indonesië. Ja, Robert Portier vanuit Australië was dat. Het is zes minuten voor zeven. De Zwijnensociëteit van Hoenderloo komt deze ochtend in actie. Liefhebbers van Wilde Zwijnen doen straks een ultieme poging... om een groep wilde zwijnen uit het dorp daar te verjagen. En initiator van die actie is Harry Vos. Tot voor kort raadslid voor de Partij voor de Dieren in Apeldoorn. En al veertig jaar bezig met het beschermen van de zwijnen. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is de dag. Wat als het niet lukt? Ja, dan krijgen ze de kogel. Oei, ja... En dat wilt u uh, voorkomen? Ja, dat, uh, dat, want uh, de gemeente Apeldoor is er ook verplicht. Uh, hè, dat is, uh, zo is dat eenmaal geregeld in ons land. Ja. Maar de gemeente Apeldoor heeft mij twee maanden geleden al gevraagd om uh, te kijken. Er is een probleem al, al, al een paar maanden in, uh, in de, binnen de dorpskern van, uh, van Hoenderloog. Ze Hebben mij gevraagd of ik wou kijken om, om diervriendelijke. Oplossingen te zoeken. Ja. Dat is uniek voor een gemeente in Nederland. Dat heb ik nooit meegemaakt. Mm -hmm. He? ik heb, uh, we hebben de laatste maanden s'nachts gepost. We hebben filmopnames gemaakt. We hebben alles gedaan. We hebben ze een deel van de zwijnen hebben uit het dorp kunnen krijgen. door wat handige manoeuvres, dag en nacht. He? Ze lopen gaten in en uit. Ze zijn gaten gedicht overdag. dat ze s'nachts niet meer het dorp in kunnen. Maar er zitten toch nog een x aantal dieren zitten opgesloten in een stukje bos, een, een, een strook van 900 meter lang en 200, 300 meter breed. Ja. En daar kunnen ze niet uit, omdat de landgoedeigenaar ernaast, landgoedrepelaars... Ja. toen de dieren eruit waren, dus van, van, da, van dat landgoed af, toen ze eruit waren... dus in het dorpkerm hebben ze aan, aan de binnenkant hebben ze het hek dichtgemaakt. Dus de dieren zitten nu opgesloten en ze kunnen niet meer dat landgoed op, nee. het, het grote Veluwe ja. En ja, uh, de, de dieren, uh, je kunt het ook zien... we hebben het ook gezien maar op beelden en, en toen er nog sneeuw lag... dat uh -huh. ze steeds bij dat hek lopen van waar kunnen we... Ze proberen terug te, te gaan. gaan. Ja, ja. Maar ze zitten gewoon... Ja, even Hoenelo ligt tegen het Nationale Park de Hoge Veluwe. Even voor mensen als ze het niet helemaal op de ja. kaart hebben in hun hoofd. Um, en uh, ze zijn dus uit het Nationale Park gegaan... en zitten nu gevangen in een strookje tussen door allerlei hekken en wildroosters. Um, hoe gaat u dan toch voor zorgen dat ze door die hekken heen kunnen... waar die, uh, die eigenaar van dat landgoed uh, geen zin in heeft dat ze daar doorheen gaan? Gaat u gewoon de boel openknippen? We gaan, ja, we gaan uh, straks gaan wel... Uh, ah, misschien gaan moet u dat een, niet van tevoren een, zeggen een, dan. Wat zegt u? En, weet, misschien luistert hij wel, die eigenaar. Ja, nou ja, dan, dan weet ik dat we eraan komen. <laughs> ja, we gaan een, een, het gat waar ze steeds voor staan, aan de verkeerde kant dus, hè, voor, voor, voor de zwijnen. Ja. De, die gaan, dat gaan we straks uh, openknippen. Maar dat is, daar is alweer een gat ontstaan door het gevoel van de dieren. Hè. En uh, gaan die we openknippen en we ja. gaan aan twee kanten. Met een man of vijftien gaan we. Uh, een, een soort drijfjacht houden... maar nu dan een positieve ja drijfjacht. Vroeger was het om dieren te doden. Ja. Maar nu is het om zwijnen te redden. Gaan we met de uh, lawaai... gaan we... Aan beide kanten gaan, ja. Ja, gaan we hun gebied steeds kleiner maken. Hm. En we hopen dan dat ze, als ze in beweging komen. Ja. dat ze door dat gat wegvluchten. Ja. hun Duidelijk. gebied in waar ze meer kans hebben om te overleven. dan in deze strook waar ze nu wonen. Meneer Vos, ik ga u veel succes en... wensen. Want u hoort het muziekje en dan komt er zo meteen nog een klap. en dan is dat afgelopen dit uur. Dank en succes!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 Com heeft groot ingekocht, dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag het allernieuwste Denver Hoeverbord voor 139 euro. Exclusief verkrijgbaar bij bol.com. Paula Morrison-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Het is de laatste dag met Superdeals! Kijk dus snel op vol.com of download de app. NTO Radio 1.